Vijf uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. In Frankrijk wordt onderzocht of de steekpartij in Parijs op een militair verband houdt met de moord op Lee Rigby in Londen een paar dagen eerder. De militair werd tijdens een patrouille neergestoken. Hij is niet in levensgevaar. Volgens de Franse minister van Defensie is de militair neergestoken omdat hij een militair is. De dader is te zien op camerabeelden. Hij zou een man zijn van rond de 35 met een baard en Noord-Afrikaanse trekken. Onder zijn jas zou hij Arabische kleding hebben gedragen. Brazilië haalt de economische banden aan met twaalf Afrikaanse landen. en wordt voor ongeveer 700 miljoen euro aan schulden kwijtgescholden. Een ander gedeelte van de schulden worden geherstructureerd... waardoor Afrikaanse landen langer mogen doen over het terugbetalen. President Rousseff van Brazilië maakte de maatregelen bekend in Ethiopië... waar ze een top van de Afrikaanse Unie bezoekt. De handel tussen Brazilië en het Afrikaanse continent... is het afgelopen decennium vervijfvoudigd.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 Arjen Robben heeft Bayern München de eindzege in de Champions League bezorgd. In de finale op Wembley maakte hij vlak voor tijd de winnende treffer. Bayern versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Het weer vanuit het noorden wordt langzaam droog, maar in het zuidoosten blijft het nog een tijd regenen. In de rest van het land af en toe de zon. De middagtemperatuur wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN, start! Oh. En een hele goede morgen. Je luistert naar Start en uh, we dachten, we bedenken eens even een simpele vraag. En dat is, uh, ben je liever mooi of slim? Ja, oftewel beauty versus brains. Het is natuurlijk een hele moeilijke. En uh, je kan ook zeggen van, ja, uh, natuurlijk wil je het allebei. Maar ik ga me er toch deze ochtend even in verdiepen samen met jou. Want uh, stel je bent bijvoorbeeld Mark Zuckerberg dan denk ik dat je liever slim zou zijn, want het is absoluut geen mooie jongen... maar hij is wel de oprichter van Facebook en multi-multi-miljonair doordat hij dus heel erg slim is. Hij heeft ook een hele sexy Aziatische vriendin daaraan overgehouden. Maar ja, aan de andere kant, als je mooi bent... gaan er ook sommige deuren voor je open die anders misschien gesloten zouden blijven. Soms zelfs bijvoorbeeld letterlijk de deur van een club. Daar selecteren ze wel eens op uiterlijk. Maar ja, en het leven als een topmodel, dat lijkt mij ook niet heel erg verkeerd, hoor. Maar ja, wat vind jij? Ben je liever mooi... Of ben je liever slim? Ze nemen mooie mensen makkelijker aan als je solliciteert bij een nieuwe baan. Dat is je eerste indruk. En die is belangrijk. Slim. Gevoel. Ik ben niet mooi. Ja, ik ben altijd slim. Je moet verstaan dat ik Slim. Goeie vraag. Het is mijn eerste reactie. Zo uh, dat je slim beter is. Ik denk dat je met slim verder komt. Mooi is alleen maar uh, de oppervlakte. Ik denk je dat uiteindelijk. Uh, in de long run uh, niet zo ver brengt. Oh jee. Ik denk mooi. <laughs> omdat... Uh... Ja... Oh, dat vind ik lastig. Um... Nee, eigenlijk toch slim. Nee, als ik over nadenk. Nou ja, omdat ik denk dat diepgang in je leven eigenlijk toch wat meer voldoening geeft dan mooi zijn en oppervlakkige aandacht krijgen. Als je slim bent, kun je jezelf mooi maken. Ja, maar ik ben liever rijk dan knap. Dat is ook wel een slimme. Als je slim bent, kun je jezelf mooi maken. Ja, de meeste mensen gaan toch voor slim. Er was één, man die ging bijna voor mooi en toch weer voor slim. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd uh, wat jij denkt. Liever mooi of slim 0800 1121. Frank, ik wil het natuurlijk ook even van jou weten. Ah, ik, ik hoor dat die mensen dat zeggen allemaal. En op korte termijn zou ik misschien ook wel zeggen mooi omdat je, nou ja, omdat je dan denkt, ja, ik, ben, ik ben nu jong en dan is het, is het fijn als je mooi bent. Want dan kan ik alle meisjes krijgen die ik wil. kan ik naar alle clubs, wat je ook als voorbeeld gaf, kon je gastenlijsten. Dan, als er zo'n grote deur beveiliger staat, zo'n enorme beer... Dan, uh, dan laat hij me eerder binnen als ik knap ben dan als ik lelijk ben. Zo werkt het nou eenmaal. Het is heel cru dat het zo werkt. Maar ja, slim heb je natuurlijk veel meer aan. Gewoon op het, op het gebied van je hele leven. Maar ja, aan de andere kant, als je dus heel knap bent kan je wel weer uh, een hele rijke man trouwen, bijvoorbeeld. Die heel slim is. Ja, en die veel geld heeft. En die, die een mooie, mooie man of uh, een mooie vrouw wil hebben. Ik vind het heel lastig. Ja, de combinatie zou natuurlijk het mooist zijn. Maar dat, maar dat <laughs> ja. mag niet, hè? Het is zwart-wit. Nee, het, is zwart, het, is het zwart gaat wit. er echt even om wat je op dit moment uh, wat je belangrijker vindt. Waar je meer uh, moeite voor wil doen. Ja, wat je het liefste uh, zou willen bereiken. Ik ga dan toch voor slim ook. Omdat wel, ik, ja, gewoon lange termijn visie is slim gewoon veel handiger. Schoonheid vervaagt ook. Ja, want nou ja, mannen worden wel, wel knapper hoe ouders worden. <laughs> dus daarom maak ik me helemaal... Als ik nu gewoon heel slim ben, word ik vanzelf ook heel knap. <laughs> ja, ik vind het ook Ik wel... denk dat vrouwen liever knap zeggen eerder. Ik denk dat vrouwen nog meer met uiterlijk bezig zijn dan mannen. Ja, denk je dat echt? Ja. Nou ja, weet je, ik zat er over na te denken. Maar mijn eerste reactie was inderdaad ook meteen... Ja, slim. Maar... Toen ging ik eens even nadenken waar ik uh, het meeste geld aan uitgeef. Aan kleren, aan make-up, aan uh, de sportschool. En ook aan... eten, wat dan weer gezond is. Ja, ja, en ik dacht, ja hoeveel geld geef ik nou uit aan boek, boeken... waar ik voor, bijvoorbeeld slimmer van word? Dat is toch niet zoveel geld. Dus Wat dat betreft denk ik, ik toch... Ja, in ieder geval op dit moment... dat ik dan toch schoonheid belangrijker vind. Maar goed, 0800 1121. Ik ben heel erg benieuwd. Wat vind jij belangrijker? Wat wil je liever mooi zijn of slim? Generation. Dat is meer een beetje meer de hippie gedachte zeg maar. Dus ik denk dat uh, dan op dat moment schoonheid niet zo belangrijk is, maar inhoud wel. Kees, goedemorgen. Goedemorgen Licken met Kees Oosterom. Hallo Kees. Uh, wat uh, vind oh, nee. jij? Wat vind je belangrijker, schoonheid of intelligentie? Nou, eigenlijk vind ik intelligentie belangrijker. Maar ik heb heel veel mooie vriendinnen gehad, maar ook wel eens uh, een vriendin die niet zo knap was, maar. Door haar intelligentie heel knap werd. En die, ja, die is nu die schrijft nu voor de volkskrant. Die heeft overal al gewerkt. Maar hoe en bedoel je, zij werd, zij werd knap door haar intelligentie, leg dat eens uit? Ja, zeker. En dat als we belden dat we ons helemaal gek zaten te lachen. Maar ook als je, uh, zij studeerde toen in Groningen als ik daarheen ging, dat, dat in zo'n restaurant. Het was altijd leuk, weet je wel. En als je bij wijze van je, een hele mooie meid hebt, nou je ziet het zo voor, je zo'n domme, blonde barbiepop. <laughs> Daar valt eigenlijk niks mee te beleven. Het is wel leuk om ergens binnen te komen, maar uh, het is niet leuk om, uh, om ermee te kletsen of zo. Nee. Om je ermee te vermaken. Dus voor de lange termijn heb je nee, er dit niet zoveel wel, aan? Het is sowieso ook wel knap, maar niet zo'n modepopje was het. Uh, en jij bent en knap en intelligent, geloof ik. Dankjewel, Kees. Nee, maar, nee. Ik belde vorige week ook al. Ik ja, kreeg ik ook al een compliment voor je. Maar vind ik niet erg Maar Nee. Maar en Kees, uh, en als je het nu zeg maar uh, even op jezelf betrekt, waar uh, ben je meer mee bezig? Om knapper te worden of om intelligenter te worden? Nee, maar ik ben, ik ben gewoon al wat ouder, hè? dat weet je waarschijnlijk wel. En uh, ik was vroeger een heel. Toch waarschijnlijk een heel knap jongetje. Met weinig diploma's. En dan kwam ik op die reclameroos binnen en dan namen ze me gewoon aan. Mm -hmm omdat ik er. Uh, dacht ze, nou die ziet er zo leuk uit. Die moeten we gewoon hebben, weet je wel. En dan. Uh, op een gegeven moment was ik art director, te werk niet echt uh, die diplomas schaam. Je had geen diplomas ervoor, dus je hebt je echt uh, gewoon uh, ja, naar binnen geluld eigenlijk. Op, op mijn looks en op mijn klets heb ik me naar binnen geklet. Wow. Maar op een gegeven moment moet je het ook wel bewijzen. Want het is niet zo dat je opdrachten kan doen en dat het dan niet werkt of zo. Want het moet, uh, uiteindelijk moet alles wel betaald worden. Ja. En dat werkte dan, maar, maar dat, dat lukte bijna niemand. En mij lukte het wel. En denk je dat je daar, uh, uh, behalve dat het je heeft geholpen om binnen te komen... dat je aan je uiterlijk ook zelfs beter je werk kon doen? Dus beter ja, in de reclamewereld kon werken? Ja, okay. um, ja, waarschijnlijk wel, want het is overal waar je binnenkomt. Kijk, als ik nou een hele dikke bril had gedragen... als je mensen je zien, en je van die grote ogen hebt, dan denk je, nou, die vent is niet uh, goed bij zijn hoofd. Terwijl die bij wijze van spreken uh, gymnasium had gedaan kunnen hebben mm. of zo. Dat had ik niet. Ik, ik kwam gewoon binnen met een soort flair. En, uh, en uiteindelijk deed ik mijn werk ook wel goed. Maar soms, soms moest ik iets wel eens even opnieuw ontdekken. En dan, dan kwam dat ook weer goed, weet je wel. Maar ik denk dat jij daar ook wel iets in herkent, of niet? Uh, Nog, meisje. Nou, nou, nee... Ik denk niet dat ik uh, dat ik deze baan heb gekregen dankzij mijn uiterlijk. Of nee, dat nee, ik dat. Nee, het het nee. heeft misschien wel meegeholpen, maar ook denk het ook weer niet. Ja, radio daar heb je natuurlijk ook niet zoveel. Ja, aan. Ik kan je ook niet voorstellen met zo'n dikke schepelglazen bedoel. Nee, ja, misschien kan ik het wel eens een keertje uitproberen. Maar, maar Kees, um, uh, je hebt dus. Uh, hè? Ik, wilde, ik had net een vraag in mijn hoofd, nee, maar toen over, ging je weer over mij praten. Je... Ja, ik had net een vraag in mijn hoofd, maar toen vroeg je weer iets aan mij en nu ben ik hem even kwijt. En dan ga je gelijk nadenken en dan, ja. dan de rest stokt dan, Ja, dat snap ik ja. nou, nou, Ik had dus een heel slim vriendinnetje, maar het ging eigenlijk over hoe zou je het zelf willen doen. Ja. Geloof ik dat de, uiteindelijk de vraag was voor jullie, maar ja. dat, dat hele slimme vriendinnetje heeft gewoon heel ver geschopt. En ja, als ik aan denk, denken moet ik nog ontzettend lachen, weet je wel. Ik maakte een grap, zij maakte een grap. Nou, dat ging steeds over elkaar heen. En dan zie ik soms in een restaurant zie ik mensen tegenover elkaar zitten. Die hebben dan gewoon niks te zeggen. Die zijn dan getrouwd en dat is dan goed, want die zijn dan al zoveel jaar getrouwd. Ik word er zo moe van zulke mensen. Maar Kees, oh ja, ik weet, ik, nu weet ik alweer wat ik wilde vragen, of eigenlijk wilde zeggen. Want uh, jij begon heel beslist met: nou, slim zijn vind ik uh, belangrijker. Ja. Alleen tegelijkertijd vertel je wel dat je jouw baan... toch wel voor een groot deel te danken hebt aan je uiterlijk. Dat nou, blijf ik nog belangrijker vinden. Ja? Nog steeds? Ja, ja, ja zeker. Okay. Nee, uiteindelijk moet je even door iets heen kijken of zo. Je moet langer met iemand omgaan om te snappen... hoe slim die is, of hoe leuk die is, mm -hmm. en hoe goed die het bedoelt. En dat, dat, dat, dat. Ik, ik heb altijd in de reclame gezeten, dus ik, ik heb wel een beetje mensenkennis, weet je wel. En nu heb ik vaak... Dat ik iemand spreek of zie, en dan denk, ik, oh, zo zit het. Of okay. het denk, dus je prikt er oh, nu ja. een beetje. Je prikt er nu sneller doorheen. Door het, door het, ja, ja, ja. het omhulsel. En dan, dan kijk ik niet alleen naar schoonheid. En denk, ja, die is betrouwbaar. Of die verhalen die hij die vertelt, die zijn, die zijn waar. En, en dat soort dingen. Ja. Nou, Kees, ik ja. zet hem erbij, puntje voor slim. Dankjewel. Hè. Ja. Oké, okay, en uh, dank je. Doei, doei. 0801121. Wat vind jij belangrijker? Schoonheid of intelligentie? Start. Lieke veld. De keuze is niet makkelijk. Wil je liever slim zijn of liever mooi? Maar sommigen hebben het gewoon allemaal. Linda Spierings is een van de allereerste Nederlandse topmodellen en ze heeft op de universiteit gezeten. Door haar schoonheid heeft ze heel veel mogelijkheden gehad. Maar ja, was ze daar ook gekomen zonder de brains? Dat is de vraag. Linda, goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, versta jij onder schoonheid? Ja, oh, schoonheid. Ja, dat is... Schoonheid is natuurlijk. Wat mij raakt. En ja, dat klinkt dan misschien een beetje uh, heel algemeen of heel breed. Maar toch is het zo. Schoonheid zit in die details. En dat kan ik soms niet altijd verklaren. Maar het raakt me. Dat is zeg maar het meest belangrijke van wat ik ervaar als schoonheid. En hoe zit dat dan uh, in de modellenwereld? Nou, dan praat je natuurlijk weer over hele andere zaken. Kijk, als jij mooi op een foto, daar zijn een aantal wetten voor. Hè. De een ziet er mooi uit op een foto en een ander is niet zo fotogeniek. Voor modellen moet je bijvoorbeeld bepaalde maten hebben. Je moet een vrij uh, symmetrisch gezicht hebben. Uh, mooi haar, uh, fotogeniek zijn. En in de tijdsbeeld passen. Hè? Tijdsbeeld, dat is ook iets dat verandert wat is ja. mooi, dat is mooi. En dan nog, weet je nooit uh, welk model een topmodel wordt, weet je, want dan vaak gelden andere zaken. Neem bijvoorbeeld Kate Moss. Kate Moss is niet een stunning beauty. Maar en ze heeft. is klein, hè? En ze is klein. <laughs> en ze is lot van. Uh, maar zij is wel iemand waarvan ik altijd vind als ik naar haar kijk op een foto, ik wil naar haar kijken, ik word naar haar toegetrokken. En dat is die magie, dat is dat stukje waarom iemand boven alles uitstijgt in schoonheid, tussen aanhalingstekens. Ja, en je hebt natuurlijk ook een veranderend uh, schoonheidsideaal, want ja, heel vroeger waren het van die hele dikke vrouwen. Rubens tijd bedoel je. Ja, precies. Uh, hoe, zit dat, uh, hoe zit dat tegenwoordig? Wat is op dit moment het schoonheidsideaal? Um, als je het mij vraagt, als ik gewoon kijk, vind ik uh, bijvoorbeeld als je naar de shows kijkt, is het vrij uniform. Meisjes lopen hetzelfde, uh, de kleding staat hetzelfde uit. En uh, zeg maar in de tijd dat ik shows liep, nou er werden gewoon af en toe werkelijk shows uh, uh, on stage waren. Het, uh, Iemand kwam uit het, zei dat, het nok van het theater naar beneden als, als de heilige maagd Maria. Ik kwam als aartsengel op met grote vleugels, bombastische muziek. Ja, dat zie je nu niet zo heel veel meer. Misschien nog bij Jean-Paul Gaultier. Klinkt wel heel uh, spectaculair inderdaad. Dat <laughs> was het ook. Ik, ik viel soms van de ene verbazing in de andere. Even terug naar het begin van jouw uh, modellencarrière, want jij zat toen nog op de universiteit. Ja. Hoe, hoe is dat uh, toen verlopen? Want heb je het ja, afgemaakt? Uh, nou, het ging wel erg moeilijk. Ik was derdejaars toen ik... ik ben laat begonnen hè, met modellen, pas richting begin twintig. Mm -hmm. Ik kon nog mijn studie goed volhouden, zeker in het begin. Op een gegeven moment nam mijn carrière zo'n vlucht. Dan dus, nou, had ik mijn boeken wel op mijn syllabi bij me... en probeerde ik te studeren in vliegtuigen of op hotelkamers... en dan in Nederland gekomen. Snel probeerde me tentamens te halen, maar ik voelde dat dat gewoon niet goed was. Maar dat modellen was voor mij natuurlijk... Ja, ontzettend leuk geworden. Ik reisde overal naartoe. Ik zag veel mensen van uit allerlei, uh, allerlei metjes. Uh, je zit daar niet alleen maar met mensen uit de mode, maar ook vaak ontmoet je uh, politici, rocksterren. Het is een vrij grote wereld en dat maakt het ook ontzettend leuk. Maar om even maar teru het, terug te komen op de stelling, liever slim dan mooi. Um, ja. Jij hebt dan eigenlijk ervoor gekozen om meer... Uh, ja, uh, Sorry hoor. Je hebt ervoor gekozen om uh, gebruik te maken van je schoonheid in plaats van je uh, brains eigenlijk. Uh, nou ja, je hebt niet veel alleen maar aan brains voor oh, op een foto, als ik het heel plat <laughs> mag zeggen. Ja, uh, hebben ze, ik ben geen Dolkens en uh, uh, brains, uh, ja, ik dat, ben dat, dat, ja, geen uh, rocket scientist, zou ik maar zeggen. Hmm. Dus je hebt het er ook niet voor nodig. Maar alles helpt. Als je inlevingsvermogen hebt, hè, als je dat snel kan vatten van wat is er nodig voor deze foto en uh, hoe krijgen we het gedaan. Dat vinden mensen ook leuk, dat je meedenkt en dat je, dat, je, ja, dat je gewoon ook je eigen persoonlijkheid bent. Soms straalt dat door op een foto. Dus modellen zijn absoluut geen leeghoofden? Echt de, nee, de supermodellen? Dat, uh, nee, de ene keer was ik uh, een hele... Uh, glamorous vrouw, en het andere momenten moest ik iemand zijn die juist heel ingetogen en heel, he, met geen zonne-make-up, girl-next-door look, nou, dat vermogen om te transformeren en dan steeds met andere mensen omgaan, ja, daar heb je toch ook zeker een, een uh, ja, daar moet je geen leeg hoofd zijn, dat kan ik je wel verzekeren, want hou ik niet lang vol. En uh, als je nu zou moeten kiezen tussen, uh, wil je liever slim zijn of wil je liever mooi zijn? Kijk, schoonheid is prettig. Vaak is datgene wat je ziet, daar reageer je op. Mens kijkt eerst. En dan komen komt er andere informatie binnen. Maar als je het mij vraagt, zeg ik, doe mij dan toch maar liever inhoud, hè, dus brains. Want mm -hmm. ja, wat is beauty zonder inhoud? Dat is niet veel waard. En maar ik doe wel de kanttekening erbij dat als ik dan voor de brains kies, dan wel brains met gevoel gevoel voor de wereld. Ja, oké, okay. dat is dan. Maar dat is ook in, innerlijk. En uh, mooi is eigenlijk alleen maar het uiterlijk, het omhulsel. Ja, als je het zo sec. Uh, ja, maar <laughs> daarbinnen zit natuurlijk heel veel. Hè? <laughs> hey, hey, je bent nog steeds actief als model, Linda. Want, uh, uh... heel af en toe. En wat is je eerstvolgende shoot die ik zou kunnen bekijken? Uh, nou, ik heb er net zaterdag één gedaan, omdat ik wel melden, want het is voor een goed doel. Dat is voor uh, Orange Baby's. Dus als het goed is, komt dat uit ergens in juli. En uh, in de beste gastfabriek, tijdens ja, de modedagen, daar wordt er ook aandacht aan besteed. Linda Spierings, ontzettend bedankt. Geen dank. Hé, hey, het was erg vroeg vandaag. <lacht> floor I live upstairs from you yes I think So <laughs> Suzanne, Vega. Um, ja, ben je liever mooi of ben je liever heel erg slim? 0800-1121. Uh, daar kun je naartoe bellen en dan kun je daarover meepraten. En even kijken, Willy, een hele goede morgen. Goedemorgen. Is er iemand, uh, heeft last van de hoorkoors? Wat, is het een uh, vraag aan mij? Ja, ik hoor iemand niezen of zo. Oh, dat heb ik even gemist. Oh, nou. Ik hoorde niemand niezen. Misschien uh, was het uh, de buurvrouw of de buurman. Dat de buurman. Ja, de buurman. We, dat was een nieuws van de buurman. Ja, laten we het daar even op houden. Willy, uh, jij bent, uh, ja. ben jij heel erg slim, ben je heel erg mooi of wat? Uh, allebei. Allebei? Dan heb jij even mooi geluk. Ja, ik heb geluk. Hé, hey, en uh, ik zie zelfs dat jij de slimste man van Nederland bent. Ja. En uh, hoe weet je dat? Nou, ik heb even getwitterd naar de politici van ik, ik, kan, uh, ik ben gewoon slimmer als 150 politici, politici gelijk. Ja, het is wel slimmer dan. Ja, slimmer dan. Ja, ja maar jij zei slimmer als? Oh, oh dat is, uh, weet je, ik ben Groningen en dan heb je fanatische uh, versprekingen. Oh, Oké, okay, daar mag het wel. Ja, daar mag het wel ja. <laughs> maar En, en Willy wat doe jij daarmee? Nu, nou, als je dan de slimste man van Nederland bent... dan uh, zul je wel een, hele, mooi, een heel mooi interessant leven hebben, neem ik aan. Heb ik ook. Ik, bedoel, ik twitter gewoon met dat soort lui. Mm -hmm. Mensen. En ik hou me bezig met astronauten, zeg maar. Op, uh, op wat voor manier? Nou, dat... Bedoel, um, ik bedoel... Ik, ik, ik, ik hou van... van, van, van ja, uh, van het hele hal. Maar op wat voor manier hou je je ermee bezig? Volg je astronauten of ken je ze? Ja, ik ken ze. En uh, ik ben ooit eens lid geweest van de theosofie. Dat zegt weinig mensen dat misschien, denk ik. Ja, mij, mij niet. Maar dat is een soort vereniging voor uh, liefhebbers van uh, het hele hal. Nou, nee, het is een goddelijke waar waarheid. Een goddelijke waarheid? Ja, dat is theosofie, daar staat dat voor. <laughs> oh, oké. <okay. laughs> oké, okay, maar eh, Willy, um, dus jij vindt uh, dan intelligentie belangrijker dan, uh, dan schoonheid? Nou, intelligentie kan een schoonheid zijn. Ja, dat, daar heb je ook wel weer gelijk in. Het heeft wel met elkaar te maken, ook, in ieder geval. Ja, het, het heeft allemaal raar vlakken, waar. Hm. Nou, dan is dat het antwoord. Ja, dat nou, is waar. Oké, okay. dankjewel Willy. Hey, fijne avond nog. Hetzelfde. En uh, Mark? Hallo, met Mark. Hi. Ik heb een tijdje gewacht, moet ik even nadenken wat ik precies wilde zeggen. Ja. Ik ga wel voor slim, ja. omdat je dan ook uh, beter problemen oplossend kan, uh, kan denken en omdat het heel erg zwart-wit gesteld wordt. Weet je wel, mooi, lelijk. Nou, niemand wil lelijk zijn. Nee. Maar niemand wil ook dom zijn. Als je toevallig echt dom bent en je kan me echt niks aan doen. Ik noem maar wat, u uh, uh, 80 of zo. En je kan me echt niks aan doen. Uh, ja, dan ga je ook om met domme, domme mensen. En dan heb je het volgens mij heel erg lastig. Met uh, gewoon een normale leven. Om uh, met instanties en uh, mensen om te gaan. En uh, noem maar op. Dus dan ga, dan ga ik toch, on, toch uh, voor slim. En mooi kan je altijd nog weer uh, bij. ...bijwerken doordat je eventueel met plastische chirurgie aan de gang kunt. Ja, je hebt Dat hier je inderdaad wel een, een goed nieuw punt, Mark. Want uh, t, ja, uh, IQ, daar kun je niet zoveel aan veranderen. Maar je uiterlijk kun je wel heel veel aan veranderen natuurlijk. Ja, en te, alleen maar ontzettend veel IQ is ook niet zo. Want dan zit je nog meer met IQ en EQ. Je moet toch wel een beetje prettig in balans zijn, lijkt me. Mm -hmm. uh, want alleen maar IQ is het ook niet uh, helemaal fijn. En um, ja, wat wil ik nou zeggen over die... Uh, ja, over dat uh, plastic chirurgie. Ik zou bijvoorbeeld, als ik flappen hebben, zou ik die uh, laten veranderen. Terwijl ik zou verder niet gauw iets aan mijn, uh, aan mijn lijf veranderen. Omdat ik in principe vind dat mensen het maar gewoon uh, moeten nemen. Mm -hmm. uh, gewoon natuurlijk. Uh, Anders kan je aan de gang blijven, weet je wel, ook rimpeltje weghalen. En dan krijg je een soort uh, Johnny kaagman toestand, <laughs> um, Waar niemand, ja, wat gewoon jammer is eigenlijk. Mm -hmm. uh, en ook, ik wil even heel kort zeggen over Kees. Want Kees is... Ik hoor ik al vaker op de radio. Kees is natuurlijk heel erg slim geweest met zijn babbel. En Kees komt absoluut niet dom over, want ik hoor hem heel vaak op de radio. Mm -hmm. en hij Wat hij net dat zei dat... was inderdaad dat hij door zijn uiterlijk wel een beetje binnen de reclamewereld is omdat binnengekomen. Ik dan geloof ik dat het mm -hmm. echt een snelle jongen is. Hartstikke mooi. Maar ik denk dat hij heel slim is en dat hij onderschat. Omdat hij denkt, ik heb weinig opleiding, dus ik word niet als slim gezien. Maar dat moet je ook los van elkaar trekken. Opleiding en slim. Ja, want, met, met weinig opleiding kan je toch heel slim zijn. Ja, opleiding is misschien gegeven... meer alleen een bewijs, een papiertje, om te laten zien we, wat precies ja, bedoel, je niveau ja. is. Ja. Maar als je dat papiertje niet hebt, betekent niet dat je ook heel erg dom bent natuurlijk. Nee, precies. Ja. En hoe zit dat bij jou, Mark? Wat, uh, hoe zit jij qua intelligentie? Ik weet je 120 of zo heb, ik weet ik niet precies. Oké, okay, nou dat is wel redelijk hoog natuurlijk. Ik heb een APO gedaan en ik heb me eigenlijk nooit laten testen, maar like, een reden ervoor. Maar ja, goed, als je HAVO afmaakt en uh, HBO niet heb kunnen afmaken, maar dat had gezondheidsredenen. Dus ik kan nooit bewijzen hoe slim ik werkelijk ben. Maar nee. ik, ben, ik hoor zeker bij, ja, ik, heb, ik heb HAVO afgemaakt, dus ja, dan hoor je het al bij bovengemiddeld. Ja, je kan meekomen met bovengemiddeld intelligentie. Uh, ja, precies. Ja, en, uh, ja, en uh, je kunt toch ook uh, de meeste dingen wel begrijpen. Of, uh, of zien of wat dan ook. En uh, ben goed, ook met uh, met je intelligentie kan er veel misgaan. Je kan ook te veel intelligentie hebben en te weinig EQ of te weinig andere kwaliteiten, nou dan heb je het heel lastig. Ja. Je kunt hoogbegaafd zijn, wat ik absoluut niet ben, nou, dan, heb je ook heel... je dan ook heel. Dan ben je ook heel eenzaam, want dan kun je kun, ja kun je ook weer moeilijk nou, contact leggen. Nee, dat is heel zwart-wit gezicht, wat ik nou zeg. Maar het is natuurlijk niet van niks zo dat, dat er voor een bepaalde percentage ...hoogbegaafde mensen echt goed is dat er bijzonder onderwijs uh, gaat komen, of medico bestaat. Dus eigenlijk, uh, ja, het is natuurlijk ook wel een hele, hele lastige stelling. Ben je liever mooi of ben je liever intelligent? En eigenlijk is de conclusie toch wel weer, ja, een beetje van allebei moet wel een beetje in balans zijn. Dat zou wel prettig zijn. Maar ja, toch, toch is intelligentie, beetje, heb je dan meer aan? Ja, maar lullig voor mensen die echt, echt gewoon niet slim zijn, dat, dat lijkt me echt heel vervelend. Terwijl als je echt gewoon heel lelijk bent, ja, lijkt me ook ontzettend vervelend. Ja. Want ja, ik, heb een, ik heb iemand gekend, ik ga geen naam zeggen... Maar dat hele familie was gewoon echt lelijk, daar was gewoon niks aan te doen. was geheel triest. Ja. En dat, en dat, dat, daar, ja, dat, dat, ja, dat... lijkt je veel erger dan uh, heel ja, dom zijn. dat is dan weer de extreme andere kant, weet je wel. En als je dat, dan moet je zoveel aan jezelf verbouwen, dat kan dan ook vind niet. Dus, ja. Ja, dus dat, uh, dat, ja. Nou ja, maar dat is, spreekt jou, uh, uh, jezelf eigenlijk dan weer een beetje tegen. Dus het moet niet nou, te ik, extreem nee, zijn. nee, ik, ik ga wel voor slim, want de kans okay. dat je zo erg lelijk bent, het is heel uh, klaar. ga ik wel voor slim. <laughs> want ook, ook ten aanzien van voedingsgewoonten, je kan verkiezen om niet te veel vette troep naar binnen te werken, zodat je in de meeste gevallen kan je ervoor kiezen om niet te dik te zijn. Nou, dat helpt ook wel bij schoonheid. Ja, dat heb je in eigen hand. Hey, en even uit nieuwsgierigheid, Mark, die mensen die jij kende, die hele lelijke familie, wat deden die dan uh, in een dagelijks leven? Wat voor werk deden? Geen idee, want ik zat toen op de middelbare school. En, ah, oké. Okay. Uh, ik weet niet, maar de, echt het hele gezin, dat was echt vreselijk. Ja, ja dat is erfelijk dat is natuurlijk. Ja. Ja. ja. Nou, Mark, dankjewel in ieder geval. Uh, jij gaat... Ik ben wel even zo flauw om jouw foto's te gaan checken op internet. Ja, dat mag je doen, dat is goed. Dan, uh, dan hoor ik wel later wat je ervan vond, goed? Ja, oké. Okay. Vind okay. je, je trouwens niet vervelend, dat is echt de laatste vraag, maar vind trouwens niet vervelend dat tegenwoordig een camera wordt gebruikt als je dus uh, op internet uh, naar de radio luistert? Ja. Dus beetje, nou, ik vind uh, het niet vervelend, maar het is wel um, misschien een beetje... De, het haalt een beetje de charme van maken weg. Maar ja, goed, dat is weer een hele andere discussie. Nou, maar dat ben en, ik absoluut met een je eens. Ja, maar als je daar dan geen zin in hebt, dan moet je dus inderdaad gewoon niet die webcam aanzetten en gewoon naar de radio nee, luisteren. Ik ben dan ook alweer zo'n schicht dat even <lacht> even kijken hoe iemand eruit ziet. Nou goed, radio1.nl, daar kun je oh, okay. het zien. Mark, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, goeienacht. Goeienacht. En uh, we hebben ook uh, bij BNN een bar... en daarin heb ik ook op vrijdagmiddag een paar microfoons neergezet. En precies dezezelfde stelling voorgelegd uh, aan de mensen van BNN University. Zijn zij liever mooi of liever slim? Dit is de Bubble Bar... Of ik liever slim ben of liever mooi. Ja, ik vind het heel erg moeilijk. Aan de andere kant denk ik, als je super dom bent. dan heb je niet echt door wat er gebeurt in de wereld. Dus ook niet wanneer het allemaal heel erg verschrikkelijk is. En dan sta je gewoon ochtends op en dan denk je. oh, het is wel prima, maar is het goed? Ik vind het prachtig zo. Dus wat dat betreft, is het misschien dan makkelijker om dom en mooi te zijn? Makkelijk is het sowieso. Want ik ben het wel helemaal mee eens met wat, uh, wat jij nu zegt over, over dom zijn. Want ik denk van. Um, dat denk ik soms wel eens van, oh, waarom ben ik nou. Waarom weet ik nou Waarom zoveel? Nou, zo slim? nou, dat wou ik niet zeggen, maar ik denk wel ja, ja. vaak op een dag denk ik van, oh, als ik dit allemaal niet wist, dan had ik er ook geen zorgen om gemaakt. Ja, maar het gaat er toch om uh, of, of, je, of je de meisjes krijgt of niet. En dan, en dan ligt, ligt het, mooi zijn, ja, dan ligt het aan mooi zijn. Dan sta je in de kroeg, ja, je ziet elkaar alleen qua fysiek. En dan, ja, dan stap je gewoon op, de leuk, op het leukste meisje af. En dan, uh... ja, maar als, je dan iets, als er dan iets superdoms uit je mond komt... Nee, sorry, dan, zal toch, dan valt geen enkel meisje voor. Behalve domme mooie meisjes. Dat is waar. Dan moet je over naar de tweede date... en dan zit je met de gezichten tegenover elkaar... en dan moet het overgaan tot, tot slimheid. Ja. ja. Dus dan zeg je alle twee. Maar als je nou moet kiezen, ben je liever slim of ben je liever mooi? Wat ja, dan zou je gaan dan we doen? naar het oerinstinct. Mooi zijn. Ja, jij zou liever mooi zijn. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat het mooiste zijn wel het handigst is. Zeker uh, ja, in, in, in relaties en zo. Nou, in relaties misschien niet, maar in eerste indrukken. Want uh, het schijnt dat je binnen vier minuten, als je iemand ziet al weet of je met, met hem ja, naar bed kan gaan of een relatie kan, uh, kan vormen. Binnen vier minuten. En ja, in vier minuten ja, kan je als domme ook net en of slim bent. Ja, maar dat snap ik ook wel. Want als je een relatie hebt met iemand en, en je vindt die heel erg intelligent... en dat heel erg leuk, maar op een gegeven moment gaat het misschien niet meer zo goed in de relatie. En je vindt hem dan ook niet seksueel aantrekkelijk, dan is het helemaal einde verhaal. Maar als hij gewoon ploep mooi is, hij of zij... dan kan je daarmee het in ieder geval nog een beetje rekken... dat je die impasse die over zou kunnen slaan. Ja, en als je zelf dan slimmer bent, is het altijd mooi meegenomen. Dan die ander. Ja, maar dan heb je weer een disbalans. Ik denk wel dat je alle twee een beetje op hetzelfde niveau moet zitten van dom of slimheid. Ik denk dat als je alleen maar slim, uh, of alleen maar mooi bent geweest... als we dan teruggaan naar de oertijd, dan had ik dus gewoon mensapen. En als, die nou alleen maar mooi, als dat alleen maar mooie mensapen waren geweest... hadden die gasten nooit vuur uitgevonden. En dan zaten we hier nu niet over dit onderwerp te praten. Ikzelf uh, ben liever ja, mooi... mooi. Dan slim, denk ik, toch? Ja, ja, ja. Balen, man. Wij zijn, eigenlijk... ja. zijn eigenlijk een oppervlakkige oppervlakkige mensen. Iedereen, ja. wij willen allemaal eigenlijk liever mooi zijn dan slim, denk ik. Ja, maar aan de andere kant, als je dan 40 bent... en oké, okay, dan ben je mooi, dus dan ga je ook heel veel uit... naar leuke feestjes met leuke mensen. Dus we drinken en we roken. Als wij 40 zijn, zien we er niet meer uit. Dan heb je wel een klein probleem als je ook geen intelligentie meer hebt. Ja, maar ja... Ach, als wij mooi waren, dan uh, werkten we wel bij televisie. Start Lieke Veld. Michael die, uh, ging op zijn zestiende al naar University College en heeft uh, op de basisschool twee klassen overgeslagen. Gemiddeld altijd een 8,8 gehad. Dus we kunnen zeggen dat jij uh, nogal een wonderkind bent. Hè? Michael, goedemorgen. Goedemorgen, Lieke. Ja, want we hebben het over of je liever slim of mooi bent. En jij bent in ieder geval heel erg slim. Ik uh, zou mezelf niet als altijd dom willen omschrijven. Nee. Je bent uh, nu 25 jaar en op je zestiende ging je al naar University College. Niet echt, ja, dat klopt. Uh, ik uh, was wat sneller door uh, de basisschool heen gegaan. Het, uh, het was ook allemaal niet zo heel moeilijk. En is dat een speciale universiteit? Of is dat gewoon een normale universiteit? Je had gewoon jouw klasgenoten waren daar dan veel ouder dan jij. Uh, nou ja, het was wel, uh, zeker middelbare school, uh, was wel een, uh, een gymnasiumpje uh, Gemeentelijk gymnasium in Hilversum. Uh, ook niet de slechtste school, maar uh, nee, in principe waren mijn klasgenoten uh, twee jaar ouder dan ik. Hoe vond je dat dan? Nou, dat was uh, soms wel uh, een beetje lastig. Ik denk vooral inderdaad uh, met, uh, met de meisjes. Ik denk dat de 16-jarige meisjes over het algemeen niet uh, heel erg geïnteresseerd zijn... in. Uh, 14 jaar, jongens. Nee, meestal andersom. Meestal kijken ze twee jaar omhoog in plaats van twee jaar naar beneden. Kijk, kijk. Dus uh, dat, uh, dat uh, was niet in mijn voordeel uh, destijds. Uh, uh, zeker niet omdat ik toen ook gewoon een heel vervelend jongetje nog was. Nog steeds wel een beetje. Maar uh, ik... Uh, maar verder, ja, de, is het wat ik altijd gedaan heb en uh, dat, uh, ik uh, zou het zeker niet anders uh, gewild hebben. En uh, ja, nou is het ook nog eens zo dat over het algemeen slimme mensen vaak nerds zijn, vaak niet zo populair. Heb jij dat ook zo uh, ervaren of is dat eigenlijk gewoon een cliché die helemaal niet waar is? Uh, nee, ik denk, uh, ik denk dat het wel zo geldt. Uh, ik ze, ja goed, ik, ze, ze, zeker die school waar ik uh, naartoe ging, uh, daar zaten ook niet, uh, zaten ook niet uh, de domste mensen op hoor, maar... Uh, ik, dat, ik, denk, ik denk tot het einde van de middelbare school dat je daar wel. Ja, dat er ook druk, druk op staat om je met het, het gemiddelde van, van, je, van je school. in ieder geval daar, daar het dichtst bij te blijven. Maar zodra je de middelbare school af bent, voor mij in ieder geval zeker, was dat, was dat wel, wel een soort van bevrijding. Dat je, dat je opeens inderdaad echt komt... Vol kon laten zien waar je voor staat. Ben je dan nu ook zo'n soort Bill Gates... ...die zeg maar lachend terugkijkt van... ...haha, sukkels, want nu uh, loop ik lekker binnen... ...met mijn uh, mooie en met mijn ja, hersenen? Kijk, kijk met, mijn, uh, met, mijn, uh, met mijn mooie op, de, op mijn 16e uh, de universiteit tot gaan, uh, ...heb ik uh, vooral uh, gekozen om uh, mijn passie achterna te gaan... Uh, ...taalwetenschap, hartstikke mooi vak... Daar ben, ben ik ook heel blij mee. Maar ik zou niet zeggen dat uh, uh, in deze arbeidsmarkt er uh, banen voor het oprapen liggen voor uh, taalwetenschappers. Hey, waarom zouden uh, mensen liever slim moeten willen zijn in plaats van mooi? Want heel vaak is dat ja, wat wordt nagedreven. Hè? Schoonheidsideaal en slim zijn wordt minder hard nageschreven. Maar als jij dat nou eens zou moeten promoten, waarom zou dat een voordeel voor je kunnen zijn? Nou ja, kijk... Ik vraag me sterk af waar je inderdaad met er goed uitzien, uh, waar, waar, waar, je daar, waar je daar iets mee kan bereiken. Kijk, stel, uh, het, het meest interessante waar ik, me nog zou, waar ik me nog zou kunnen bedenken dat je inderdaad heel aantrekkelijk zou willen zijn, liever dan slim, is als je inderdaad een, een, een leuke dame zou willen versieren ergens. Maar ja, zelfs dan, ga maar als, als een, een knappe man in een café in een hoekje zitten stilletjes biertjes drinken. Ja, je zult toch op een gegeven moment met een vrouw moeten gaan praten. om, uh, om ergens aan te komen. Uh, je, ik bedoel, uh, je moet je mond toch open doen. En ja. dan uh, kun je beter slimme dingen zeggen dan domme dingen. Nee, ja, je moet wel wat te melden hebben. Je kan niet zomaar je spierballen laten zien. en dat zo'n vrouw dan denkt: ach, wat ben jij toch leuk? Zo nee, werkt het. Niet. Uh, er was misschien ooit een tijd. Uh, <laughs> dat, je, dat je op de dorps. Uh, op de dorps, ja, jaarlijkse dorpsmarkt inderdaad, uh, met uh, de kop van Jut, uh, uh, daar, daarmee de, de grote blink-blink kon maken. En uh, uh, een beetje uh, zo, zo, en, en, laten zien hoe goed je wel niet het land om kon ploegen, maar ik, uh, het is nu toch een andere tijd. Hey, en um, je zou ook kunnen zeggen dat als je niet al te slim bent of al te pinter, dan zou je ook heel veel dingen niet door kunnen hebben. en Waardoor je misschien ook wel veel gelukkiger kunt zijn. Omdat je gewoon hele grote problemen niet eens begrijpt. Dus dat gaat je pet erboven en daar denk je niet eens over na. Zou dat ook een voordeel kunnen zijn dan? Dat is een, uh, natuurlijk een, een oud uh, uh, filosofisch probleem. Bijna klassiek uh, is uh, de, uh, deze vraagstelling. Of het beter is om een uh, uh, tevreden filosoof te zijn of een uh, ontevreden varken. Ja... Yeah. Uh, ik bedoel, ik, ik, ik zal niet beweren dat ik hier het antwoord over heb. Een vraag die onze meest intelligente filosofen al duizenden jaren bezighoudt. Maar ik denk, ik denk dat we de varkens niet moeten laten winnen in deze. Ter conclusie kunnen, kunnen we dan wel zeggen, je bent liever slim dan mooi. Toch? Absoluut liever slim. Dankjewel, Michael. En geniet van de zondag. Ik hoor de vogeltjes lekker fluiten op de achtergrond, dus uh, ja, geniet het, uh, ervan. Ja, het, het begint al langzaam op te komen. <laughs> het, uh, we, we moeten er weer uh, aan de bak, ook deze zondag. En Michael, dankjewel. Fijne dag nog. Eens even kijken wat er allemaal uh, op dit moment veel besproken is op internet, op Twitter. Dus wat is er trending op Twitter? Um, hashtag DoorBuy. Dat staat voor Dor <lacht> ik zeggen? Borussia, Dortmund en Bayern München. Want uh, daar ging de Champions League finale tussen. Ja, met het uh, prachtige winnende doelpunt van Arjan Robben. In de 89ste minuut. Dat klonk ongeveer zo. Drie wissels waren geweest. Groos Kroijts ging toen op doel staan. Ribéry, Ribéry. Robben, Robben. Arjan Robben. Uiteindelijk zijn moment van glorie. Nou, hij is toch nog, uh, heeft hij toch nog even kunnen shinen. En uh, er stond een mopje op Twitter. Knock, knock. Who's there? Arjen. Arjen who? Arjen robbing you from the trophy. Omdat hij natuurlijk in de allerlaatste minuut scoorde... en daarmee uh, dus stand 2-1 maakte, waardoor Bayern München heeft gewonnen... In de Champions League. Uh, ook hekje Badr Hari is trending. Dat is uh, die 28-jarige vechter. Hij uh, werd in Moskou in de tweede ronde al knock-out geslagen... door zijn Russische opponent. En uh, Hari ging neer nadat hij een klap kreeg op zijn kin. En ook uh, hekje Amsterdam is trending. Want in Amsterdam is tijdens een feest in het Scheepvaartmuseum... een man neergeschoten. Dit heeft de politie medegedeeld. Maar het is nog niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is... Volgens ooggetuigen werd een man aan de bar in zijn nek geschoten. En vandaag, op 26 mei, precies in 1676, uh, werd Antonie van Leeuwenhoek... Hij nee, zag voor het eerst een hele, hele kleine diertjes door zijn microscoop. Van Leeuwenhoek doet de ontdekking met een zelfgebouwde microscoop. En in uh, 1937, precies op deze datum, werd de Golden Gate Bridge in gebruik gesteld. De rode brug is sindsdien bepalend voor het uh, beeld van San Francisco. Ja, in 1977 verschijnt uh, de eerste Star Wars film. Star Wars 4, A New Hope. Die uh, verschijnt in de Amerikaanse bioscopen. En uh, vandaag jarig Erika Terpstra, gefeliciteerd. Ze is uh, zowel zwemkampioen als politica. Ze wordt vandaag alweer 70 jaar. En uh, Lauren Hill, de Amerikaanse R&B-zangeres... die je onder andere kent van het nummer Everything is Everything... die viert vandaag haar 38ste verjaardag en voetballer Demi de Zeeu, geboren in 1983. Hij wordt vandaag 30 jaar. Hij staat onder contract bij Spartak Moskou... maar wordt momenteel verhuurd aan het Belgische RSC Anderlecht... met optie tot een koop. En dan het weer voor vandaag. Overdag overheerst de bewolking. En tot de middag kan er in het zuidoosten nog lichte regen vallen. In de rest van het land kan zich geen enkele bui vormen. En in de loop van de middag klaart het vanuit het noorden langzaam op. De middagtemperatuur wordt ongeveer 30 graden. De Nederlandse Bierweek die is begonnen en daar zijn wij uh, van BNN natuurlijk als de kippen bij. Sophie van BNN University, die was bij de opening. Ze test daar de biertjes van eigen bodem met echte professionals. Op de bierproeverij staan ontzettend veel uh, stands met allemaal verschillende bieren. Ja, wij willen natuurlijk kijken wat is de beste bier, het beste bier. En dat kan ik niet alleen testen, daar heb ik een, echt een heel speciaal testpanel voor. Hier naast me staan Hans, Marco en... Henry, uh, en jullie hebben allemaal iets speciaals met bier. Vertel eens. Ja, ik ben uh, voorzitter van de Alliantie van Biertappereien in Nederland. Wat vind jij heel belangrijk in een bier? Punt 1. Gastvrijheid. Dat is punt 1. En, ja. en, uh, ik kijk wel naar de smaak en naar, uh, naar de kwaliteit. vooral de kwaliteit. Nu naar Marco. Waar ga jij op letten? Nou, wat ik vooral belangrijk vind is dat we gaan genieten. En je moet weten hoe divers uh, uh, bieren zijn. Henry, waar... Wat heb jij precies met bier? Ja, ik vind bier eigenlijk het mooiste wat, uh, wat, wat mensen en moeder natuur samen gemaakt hebben. De uitvinding van het wiel is wat, maar de uitvinding van het bier is eigenlijk nog beter. En dan natuurlijk ook de vraag aan jou, waar ga jij precies op letten? Nou, voor mij zijn er twee soorten bieren, lekker en niet lekker. En daar let ik op. Naast deze professionals hebben we ook nog een Belg... die met een kritische blik de Nederlandse biertjes gaat proeven. Bij David... Dat klopt, Sophie. Dat uh, kan ik alleen maar aan. Ik zal kijken uh, hoe snel het bier zal verdwenen in het glas. En wat hebben jullie nu in de handen? Dit is de Texelse skumkoppen. Dat is een donkelwijze. Dat is een wit bier, een tarwebier. Ja, een en uh, wat vinden jullie van de kleur en de geur? De kleur is gewoon heel erg mooi. Okenkleurig. Mooie romige schuimkraag. Dus ja, gewoon een lust voor het oog. En een prettige neus. En een prettige neus. Ja. Ja, een beetje, klein beetje citrus. Ja. Ja, ja. Een fruit, banaan. Ja. Toffee. Ja. Oh, o, mooi, mooi. David, wat vind jij ervan? Uh, het is één kernwoord die ermee opkomt en dat is altijd heel zacht. Dus je snijdt er met je tong recht door. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar volgens mij kan het bier heel snel verdwijnen door mijn keel. Hier, hier mag je mij voor wakker maken. Uh, bier 1 is uh, goedgekeurd. We zijn uh, aangekomen aan het tweede biertje. Dat is een triple. Wat is uh, jullie eerste indruk van, uh, van dit glas bier? Nou, mooie, mooie, helder gouden kleur. Het is ook leuk om het nu echt te proeven. Wat is nou typische trippel? Dat ga je nu ervaren. aan. Nou, proost. Proost. Wat is jouw mening van dit bier? Uh, wat ik jammer vind, hij is te koud. Dat is punt 1. Maar de bitterheid blijft hangen door de hop toevoeging. Dit is wel een mooie trippel. We staan alweer nou weer bij het derde bier dat we gaan testen. En uh, dat is Duits Laurent. Een heel ander biertje. Hij is uh, namelijk zwart. Ik uh, heb echt nog nooit een zwart glas bier gehad. Ste steek je neus er maar eens in, dan ruik je salmiak en drop en chocola en, uh, en, en koffie. Vooral als je hem doorslikt, moet je maar eens een slokje nemen, dan is het echt zwart-wit. Echt die zakjes van vroeger met die leutjes met zwart-wit. De heren zijn echt heel erg te spreken over dit derde glas bier van Laurent en Wijs. David, hoe, vindt, hoe vind jij het biertje? Het smaakt een beetje naar koffie met alcohol en ik ben absoluut geen koffiedrinker, dus... Ja, dit bier, uh, sorry, maar het kreeg slechte punten van mij. Panelleden Henry, Marco en Hans kunnen het niet kiezen. Is dat maar, maar onze David heeft een duidelijke voorkeur voor bier nummer 1. De Tesselse skumkoppen. Gezondheid. Nog tot 6 juni zijn overal door het land bierproeverijen. En ja, er zijn natuurlijk heel veel drankjes. Dus uh, ik ben benieuwd, wat is jouw lievelingsdrankje? Mijn lievelingsdrankje, een biertje. Nou, ik kan er heel erg van genieten. Uh, lekker ontspannen, uh, s'avonds op de bank na een harde dag werken of studeren, dan, uh, ja, dan is dat het beste. Uh, thee, omdat ja, ik niet zoveel koffie hou. Manko, met zij. ik. Fanta Cassis. Ik weet niet, ik hou gewoon van de Cassis smaak en uh, ook de pruisende van Fanta gewoon. Weekend een biertje en uh, door de week een colaatje. Uh, in het weekend hoor je dan wat losser en uh, door de week uh, blijf je goed bij de les. Chocomel. Dat lekker is? <laughs> Bier? Dat is een goede vraag. Nou ja, ik, ik denk dat het te maken heeft met ook op de plaats en tijd dat ik het drink. Doe maar gewoon Jack Daniel met de Red Bull. Vind ik wel lekker. Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet, maar daar word ik gewoon echt uh, lekker van, weet je. Ik voel me gewoon echt uh, heerlijk. Ja, dat nee, is het. Appelsap. Vind ik lekker. Nou, ik drink ik, ik, ik weet niet, uh, ben ik veel gaan drinken... Ik, ik drink zelf geen fris, geen cola, Fanta en zo. Dus uh, toen ben ik maar appelstof gaan drinken. En daar is het eigenlijk bij gebleven. En ik vind het hartstikke lekker. Uh. Malibu uh, 7-up. Green tea enzovoort. Van alles. Dubbel fris. Gewoon alles, zolang het maar zoet is. Start veld. De eerste Bright Day is gisteravond afgelopen. De nieuwste gadgets en innovaties... die worden tijdens dit evenement gepresenteerd in Amsterdam. Gameontwikkelaar Bart Huven van A Brand New Game... die was erbij. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen? Want jij was bij de uitpakparty van uh, die Bright Day. Dat is uh, natuurlijk een groot festival met allemaal techneuten of zo... die de nieuwste gadgets uh, laten zien. Ja, veel uh, ja, enthousiastelingen, zeg maar die het laatste uh, het nieuwste op techgebied willen volgen en bijwonen. Dus we hebben van alles gezien van, van uh, uh, accessories, zeg maar, waarmee je kan testen of je tomaten uh, veel gif bevatten of niet. Tot uh, nieuwe televisies en nieuwe touchscreen devices, uh, et cetera. Welke innovatie heeft jou het meest verrast? Die je hebt gezien. Uh, dat was eigenlijk iets wat ik ook al in Austin had gezien tijdens South by Southwest. Uh, dat heet Leap Motion. En uh, dat is eigenlijk een soort uh, geavanceerdere Kinect, als je dat wat zegt. Nee. Uh, de Kinect is een, uh, een soort cameraapparaat dat op de Xbox... Uh, bevestigd kan worden. Maar de Leap is echt een, ja, een apparaatje wat op 100 honderdste millimeter jouw gebaren kan uh, lezen zal ik maar zeggen, waardoor je dus met handgebaren in principe je computer zou kunnen bedienen of uh, ja, zonder zeg maar, dat je touchscreen hebt of zonder dat je toetsen aanraakt. Ja, oh, het is niet alleen voor games dus. Nee, nee dus je moet het eigenlijk zien als een uh, soort mini-iPhone te grootte van uh, een vinger maar dan uh, zonder toetsen of iets dergelijks. Dus je legt het gewoon je sluit het aan op je computer en je legt het uh, neer. En vervolgens ja, zit er voor je, als het ware, een, um, ja, een 3D... Uh, ja, hoe leg je dit uit op de radio? Maar <laughs> een 3D-ruimte die je gewoon uh, kan bedienen met handen. En wat is de, de meest onzinnige uh, uitvinding die je hebt gezien? Nou, dat was waarschijnlijk uh, dat verhaal van uh, uh, ja, de, een soort accessory. Dus een, een accessoire voor je uh, iPhone, als het ware. Of voor je smartphone, waarbij... Uh, ja, allerlei dingen kon testen. Van radioactiviteit kon je meten via een, een tooltje. Tot en met uh, ja dus het testen hoe giftig. Uh, je, ...je groente en fruit is door, t, ja, door een klein um, apparaatje toe te voegen aan je iPhone. Vervolgens steek je dat bijvoorbeeld in een tomaat en dan kon je dus zien hoeveel... ...coliumnitraat uh, of nee, een of andere, hè, zeg maar, giftige stof erin zit. Nou ja, en radioactiviteit meten, ja, godzijdank dat we dat in Nederland in ieder geval niet kunnen meten... ...want er is geen radioactiviteit mm. hier, dus het zou alleen logisch zijn in China de of, uh, Japan of Japan ofzo. Maar. maar dat hebben ze wel gedemonstreerd? Ja, het werd <laughs> gedemonstreerd en het werkte ook wel op tomaten. En, uh, het grappige was dat ze bij die uitpakparty dus lieten zien wat um, uh, een tomaat van de Albert Heijn deed of een tomaat van een, uh, een, een, bi een bio tomaat en uh, ja in de ene tomaat zat wel het, de, de dubbele hoeveelheid uh, gif zo gezegd, maar was nog steeds een biologische tomaat te noemen volgens de app. De Albert Heijn tomaat. Ja. Oh. <laughs> dus niemand hoeft zich zorgen te maken als hij een tomaat bij de supermarkt haalt. Je kunt hem gewoon eten. Waren er ook uh, Nederlandse ontwikkelaars die mooie producten presenteerden? Ja, zeker. Ja. En uh, we mogen nog steeds trots zijn, denk ik, op ons land. Uh, dat, is, dat Dutch design uh, um, ja, ook wereldwijd echt wel uh, faam heeft. Dat merkte ik ook toen in Zuiden-Zuidwesten en in Austin wel. Uh, met name twee projecten uh, spraken me erg aan. Het eentje is uh, Room Racers. En dat is eigenlijk um, een, een, um, ja, een race-spel wat gebruik maakt van de technologie van de Kinect, dus weer van die camera van, uh, voor de Xbox. Mm -hmm. En die had deze jongen geïnstalleerd op het uh, plafond, zal ik maar zeggen, die schenen beneden. Beneden lag een mat en er lagen allemaal accessoires, allemaal speeltjes, dingen, flesjes, nou ga maar door. Ik heb er ook een filmpje van gemaakt die ik uh, op mijn YouTube-kanaal heb gezet. Maar dan kon je dus een race spel spelen met je Xbox-controllers. Uh, maar de, de autootjes waren virtueel, maar de obstakels echt... En uh, die techniek werkt dus zo goed dat, dat je als je met je virtuele autootje tegen een flesje aanreed, bij wijze van spreken, dat, dat je dus dan botste. En je kon de flesjes ook op een andere manier neerzetten. Waardoor het parcours dus verandert, real time. En uh, ja, je dus, dus oneindig door kan variëren eigenlijk. Dus voor Kids lijkt me dat een super tof uh, speelgoedje. Ja, jouw grootste interesse, dat is natuurlijk ook uh, de games. Uh, ja. Wat is er dan vooral de nieuwe trend op dat vlak? Wat zag je veel? Uh, nou, hier niet zo heel veel behalve dit concept, uh, Room Races, maar de Xbox uh, One is uh, recentelijk gereleased en uh, ook de Playstation komt met een uh, nieuwe eind dit jaar, dus uh, het wordt wel heel interessant om te zien wat, wat nu de nieuwe standaard gaat worden in de toekomst, um, en met name Xbox uh, claimt heel erg het het, uh, het boomkamer of uh, de huiskamer uh, segment zeg maar waarbij ze eigenlijk zeggen joh je kan ook film kijken, je kan televisie kijken via de Xbox, je kan radio en muziek luisteren via de Xbox, dus het wordt meer een home entertainment systeem en Playstation gaat zich veel meer focussen op uh, het sociale aspect van gamen mm -hmm. dus er zit ook letterlijk een instant share knop op de controller, zodat je de tofste game momenten of je bruutste kills of whatever kan delen met je vrienden op Facebook. Aha. Dus gaming wordt eindelijk uh, wat meer uit dat nerdhoekje getrokken en uh, gaat iets meer het sociale kantje op, uh, hoop ik. Kreeg je eigenlijk ook een goodiebag aan het einde mee Bart? Ja, kreeg ik ook wel. Oh, wat zat erin? Nou in ieder geval het blad zat erin, dus dat was, uh, was leuk. Daar staan ook ja, eigenlijk alle dingen in die we vandaag uh, hebben gezien. Um, er zat, Even kijken, wat zit er nog meer in? Ja, een heel handig... Uh, uh, apparaatje om kabeltjes uh, op te draaien, want we hebben allemaal natuurlijk met al die honderden uh, apparaten tegenwoordig thuis, ja, uh, yeah, uh, is het handig om dan, um, um, uh, die kabeltjes netjes op te bergen. Mm -hmm. uh, er zat een flyer bij en nog wat uh, uh, dingetjes van uh, wat merken zoals kougom staat erbij. Niet niet hele spannende zaken, maar goed, het was ook. André was ook zeer uh, billig, zou ik maar zeggen. Dus voor twee, voor twee tientjes uh, mocht je al naar binnen. En uh, dat was het ook wel waard hoor. Er waren ook leuke lezingen en uh, mooie presentaties. En, uh. Met name één project zou ik er graag nog uitlichten. Omdat dat voor BNN denk ik wel relevant is. Er was een kunstenaar, um, Jeroen van Loon. En die had een installatie staan. Dat heette Kill Your Darlings. En um, daarop was zichtbaar wat voor haat-tweets... dat allemaal gestuurd worden door jonge meiden naar elkaar toe. En dat was echt wel shocking. Ik heb er ook een filmpje over gemaakt, heel kort, nog niet online gezet. Maar uh, ja, als je dan ziet hoe er dus online gepest wordt. Want ja. ik dacht altijd, joh, dat zal toch wel meevallen. Maar het is echt gruwelijk wat voor teksten tieners elkaar wensen online. En ja, het zou toch mooi zijn als we daarmee gaan stoppen en elkaar weer recht in de ogen kijken en dingen bespreken met elkaar als we iets uh, niet zien zitten. Ja, Kill Your darling heet dat hè? Ja, Kill Your darling Van Jeroen van Loon. Echt een heel mooi uh, project. Ik ga het eens bekijken als het uh, online komt. En ja. uh, nu ook op Twitter het linkje van de Room Racers, waar je het net over had. At University, daar kun je dat bekijken. Bart Huffen van A Brand New Game, Dankjewel. Heel graag gedaan. Een fijne dag nog. Start Liekeveld. Ja, je hebt heel veel uitvindingen gehoord. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd... welke uitvinding had jij zelf graag gedaan? Welke uitvinding had ik graag op mijn naam gewild God damn. Een uitvinding dat je vanzelf aangekleed wordt en uh, helemaal klaar en opgemaakt. En flop flop dat je zelf van de ene naar de andere kant vliegt. Zonder dat het tijd kost. <lacht> een tijdmachine. <lacht> kom je toch op de grote vraagstukken als liefde of zo, denk ik. Dat had ik wel willen uitvinden. We hebben eigenlijk al te veel. We gaan ten onder aan onze ijver. De auto die, uh, die niet op benzine loopt, ja, die is er al. En wij bijvoorbeeld geen auto meer, maar ik had bijvoorbeeld een hele mooie auto willen uitvinden. ja. ja. Ja, ik ga, misschien ga ik ook wel wat we doen in de toekomst. <laughs> de gloeilamp. Nou, dat heeft nogal wat uh, positieve dingen opgeleverd. Ja, ja. Internet. wordt alleen maar groter. Prachtige uitvinding. De mobiele telefoon <laughs> Een hoop geld in te verdienen. Ik ben letterlijk getrouwd met mijn telefoon. Ik gebruik hem voor alles: e-mail, werk, bellen, sms'en. Ik denk de Dynamo. Het is iets wat al heel erg lang bestaat. En uh, ja, ergens waar we nog steeds mee bezig zijn, omdat we nog steeds niet precies begrijpen hoe we dit. Het optimaal kunnen benutten. Goeie uitvinding allemaal. Zometeen ga ik bellen met Jacques Brinkman over hockey. B. M. M.